Van Nederland trekt een half miljard euro uit voor de aanschaf en ontwikkeling van drones voor Oekraïne. Dat hebben minister Bremans en staatssecretaris Tuinman van Defensie gezegd tijdens een bezoek aan de Oekraïne. Het geld komt uit het eerder toegezegde steunpakket van 3,5 miljard euro. Zo'n 2 miljard daarvan kan dit jaar nog worden uitgegeven. Volgens Bremans heeft Oekraïne dringend meer drones nodig om zich te verweren tegen Russische aanvallen. President Trump is boos op de Russische president Poetin... omdat hij eergisteren opriep tot de afzetting van de Oekraïnse president Zelensky... en de installatie van een overgangsregering door de VN. Trump wil de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zo snel mogelijk beëindigen. In een gesprek met NBC News zei hij sancties op olie te overwegen... zodat landen of bedrijven die Russische olie kopen... geen zaken meer kunnen doen met de VS. Trump wil komende week nog een gesprek met Poetin. Twee mensen die vaststaan in verband met de dood van een baby van zes maanden in Rotterdam... zijn weer op vrije voeten. Het gaat om de ouders van het kindje, een vrouw van 31 en een man van 29. Ze blijven nog wel verdachten, zegt de politie. Afgelopen donderdag schakelden ouders hulpdiensten in... omdat de baby nergens meer op reageerde. Reanimatie mocht niet meer baten. Het onderzoek is gebleken dat het letsel van het jongetje... waarschijnlijk niet met opzet is toegebracht. Volgens de politie kan het nog maanden duren... voordat de exacte doodsoorzaak is achterhaald. Het besluit van asielminister Faber om geen handtekening te zetten onder voordrachten voor een lintje voor COA-medewerkers valt slecht bij coalitiepartijen. nsc leider Omtzigt noemt het besluit bizar en BBB-leider van der Plas zegt als dit waar is, is het wel heel, heel triest. Faber wil geen handtekeningen zetten omdat het werk van de COA-medewerkers staat op haar beleid. Het weer tot besluit de avond begint helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe, het blijft droog. Ook morgen is het droog, dan breekt ook de zon vaak door en wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM.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 ZFM in het programma In Gesprek Met. Mijn naam is Ben Oveugen en ik praat met Ron Mensen over zijn tijd bij ZFM. Zierwem noemen we het toen nog. En we gaan straks natuurlijk ook over zijn huidige baan bij Securitas praten.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 het lang verhaal kort, besluit was dat, dat, dat het beter was dat ik dan zou gaan, zeg maar. Die hield de eer aan jezelf. Ja, nou ja, dat is dat, dat, dat, bijna zeggen dat het een soort van gezamenlijk besluit is dan in dat geval. Oké, okay, oké. Okay. En, en uh, ik weet je, dat, dat bedoel ik niet negatief, maar ik was er ook wel klaar mee. Ik had dat een, een paar jaar gedaan. Ja, hoe lang eigenlijk? Ja, de goede vraag. Ook ja, dat dat weet we, we ook niet meer. <laughs> nee, nee, het, het, ik weet het echt. Ik denk, ik denk ja, weet, dat al geweest in een jaar of...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 want toen we eigenlijk nog bij CFM zaten, toen op een gegeven moment uh, had, uh, ja dat is, dat is echt een beetje bizar eigenlijk, klopte Robin Albers aan de deur. <laughs> Oud-Avro-distiokee, uh, maar toen ook verantwoordelijk als programmaleider bij ID&T Radio, dat heet nu Slam FM. En die zei, god weet je, wat, wat? en ik deed daar al een programma met, met, uh, met Bas Jansen, mm. die, die ik nog steeds heel veel zie, en Roy Reep. En dat waren twee jongens die allebei uh, zeg maar in de, uh, bij platendistributeurs werkten.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 Ja, weet ik veel. Misschien wel. Dus ja. ik, ik, ik kom wel een keertje praten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 maar nou ja, het is wel maar in die tijd werden toen al zeg maar computers gebruikt, of ging alles gewoon zoals bij de uh, meldkamers van de politie en, de, en, en bij de ambulance dienst waar ik zat? Uh, hadden we drie telefoons? Ja, nou, er stonden meer dan drie telefoons. <laughs> nee, dat, dat werden wel degelijk computers gebruikt. Ik moet zeggen dat de VNV in die tijd ook best wel een vooruitstrevend bedrijf was. Mm. Um,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 Jansen bellen. En als meneer Jansen er niet is, dan moet ik meneer Pieter ze bellen. Ja, ja, ja. En als ik die niet te pakken krijg, dan moet ik een surveillant aansturen. Ja. Of er komen meerdere alarmen tegelijk binnen. Uh, ik moet misschien wel meteen de, Misschien. Dan is het goed om meteen de politie... Waard, de politie ja. Waard, ja. En, en, en dus dat soort protocollen... Tegenwoordig, zou je zeggen. Ja. Ja. Los het zelf maar op. Ja. De politie heeft geen tijd. Uh. Nee, hm. nou ja, Ik heb ook wel heel veel discussies gehad natuurlijk met politie. Als ze aangestuurd werden op uh, achteraf het een noodloos alarm bleek te zijn. Nou, ja. Wel daar al uh, heel veel over overigens. Maar goed. Nee,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 Hoofdmeldkamer. Ja, operationeel manager inderdaad. Oh? Ja. ja, en dat was heel bijzonder. Ja, want, want uh, tegenwoordig ja. zal dat nooit meer kunnen, denk ik. Ja, weet ik niet, hoezo niet. Nou ja, ik, uh, dat doet me denken dat jij hebt mij ook nog eens uitgenodigd om bij Securitas uh, uh, te komen werken. En met vooruitzicht <laughs> hoofdmeldkamer. Ja. Maar ja, ik moest wel als gewoon centralist beginnen. Logisch ja. natuurlijk. Ja, ja, en, ja. Uh, en dat werd uh, om van eigenlijk financiële redenen kon dat niet. En um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 Je moet je wel realiseren als je dat werk doet. Uh, dat, je, dat je wel. Uh, dat je wel scherp moet zijn. dat je wel accuraat moet zijn. Ja. Weet je? Ja. Dat, je, dat je niet. Uh, kan. Uh, uh, uh, uh, met, uh, met het Franse slag zeg maar dicht nee. kan gaan doen. Je, je hebt.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 Nou, opfluit en met een heleboel vrienden maakt uh, Wouter...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 twee gegaan ja, uit mijn hoofd ja ja ja ja, ja, ja dat klopt uh, dus inderdaad dat, dat wordt ook allemaal uh, groter geworden. en wat mij betreft ik heb altijd al gezegd van ja je zou eigenlijk per provincie zou je gewoon één meldkamer kunnen hebben dan uh, dat zou kunnen maar ik zou niet dat, daar is niet echt toegevoegde waarde Wat ik bedoel, het het, nou ja, het, het scheelt geld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 Uh, nou, Nederland. Nou, ook zo'n eetcultuur België. Ja, ja dat, dat beviel me wel. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, maar, maar, maar België, weet je. Daar dan sta je ja, toch. Dat klinkt misschien een beetje, beetje, beetje, beetje stereotyp of, of iets. Maar als, als Hollander sta je daar eigenlijk wel een beetje met 1-0. Hmm. Uh, en want, en, en wat, ik, wat ik daar wel eens merkte van de zijden ze jagen. En dan kwam je terug. En dan uh, was, het, oh, ja, was ja. het of niet gedaan of anders gedaan dan dat we afgesproken hadden. Ja. Dus daar moest ik wel een beetje aan wennen. En, en ook op antici. Nou, dat is inderdaad bij, bij veel culturen ja, ook ja. zo. Fransen zijn, zijn eigenwijs, ik weet niet wat. Ja. Dus die, die kan je van alles vertellen, maar die doen het toch het liefst op hun eigen manier. Ja, uh, ja weet je, zo kom je dus in... Maar hoe kom je dan op die standaardisatie uit? Ja, nou ja, weet je, het, het is toch vaak... Uh, en, en dat is... Uh, je, je, je vroeg net, van, ja, wat heb je er nou eigenlijk van geleerd? Uh, te, van ZFM van, van, van werken? Is dat, uh, kijk, dat je de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 Kom je dan zeg maar in alle Europese landen van, van, van Italië, Spanje, Portugal, dat zeg maar de, de ja, zuidkant? Ja, Italië noem nu, daar hebben we nog geen operatie. Uh, daar, daar hebben we het uitbesteed. Aan, aan, aan, maar wel, ja, Portugal, uh, Spanje, hmm. kijk altijd een beetje waar het mooiste weer is. Maar hoe zit het eigenlijk met, met de, de dreigingen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 Ja. Dat is wel interessante informatie misschien. Ja, ja, ja nou. precies. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, dus, dus in die zin, ja, je wil niet. En dat kan ook niet. Hè. Wat, wat, weet je, wat ook wel belangrijk is, is.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 je wil er ook een beetje stoer uitzien. Hè? Ja. Dus dat, dat, dat, dat en schoon zijn. Ja, precies. Als je vijf dagen gewerkt hebt. Dus er zijn hele passessies gaan er dan al vooraf. Oh ja. En, en, en, en, uh, dragen, en ja, nee, dat is een proef dragen. Ja, oh ja. Ja, dat is echt wel een... Mannen en vrouwenlijnen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja. Dat is ook altijd een dingetje hoor. In ieder geval bij de hulpdienst. Dat is, uh... Ja, maar dat is bij ons niet anders. Ja, ja, nee, precies. <laughs> en um, um, nou ja, op diezelfde website...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 Ja, precies. Ja. Uh, weet je, en, en je kan met een drone, ja, kan je natuurlijk wel naar binnen vliegen, maar dat is niet de bedoeling. <laughs> nee, nou ja, je nee. kan in ieder geval voor het gebouw gaan vliegen. Ja, je kan wel voor verkenning. vrouw rood, camera ja. erin. Ja, nou, nou dat, dat gebeurt ook, weet je, met, met, met drones: dat je ook kan zien: van hey, weet je wat, wat is daar Is daar wat? Is dat wat? Ja. Aan de, is het, is het uh, hitte, uh, vuur of, ja. of, of inderdaad personen? Dat, ja. Uh, ja, dat. Uh, Nee, de, de, de, ik denk zeker dat daar een, een, een, een, een toekomst ligt. En de, eigenlijk, de, die toekomst is al aan de gang. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Uh, nummer vier: de interne dreigingen met ideologische motieven. Ja, ja dat. Ja. Uh,